11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Italië is de topman gearresteerd van het moederbedrijf dat de Vira treinen maakt. Hij is aangehouden door justitie in Milaan, die onderzoek doet naar mogelijke corruptie. Het zou gaan om steekpenningen, die zijn betaald bij de verkoop van helikopters aan India. Daar zou een bedrag van zo'n 560 miljoen euro mee zijn gemoeid. Het Italiaanse bedrijf maakt onder meer militair materieel en Vira treinen België moet de vijf verdachten van de mishandelingszaak in Eindhoven uitleveren aan Nederland. Dat heeft de Raadkamer in Turnhout bepaald. De uitlevering laat mogelijk nog op zich wachten, omdat de verdachten waarschijnlijk in hoger beroep gaan. De vijf maakten deel uit van een groep van acht, die op 4 januari een 22-jarige man op straat in Eindhoven mishandelden. Van het incident waren beelden gemaakt die zich razendsnel via internet verspreiden. Er was onder meer op te zien hoe het slachtoffer hard tegen zijn hoofd wordt geschopt. Drie Nederlandse verdachten melden zich eerder al bij de Eindhovense politie, twee van hen zitten nog vast.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 Werkgevers in de bouw hebben deze winter in 20% van de gevallen misbruik gemaakt van de vorstverletregeling. 1 op de 5 bouwvakkers was gewoon aan het werk, terwijl de werkgever had gemeld dat er vanwege de vorst niet kon worden gewerkt. Uitkeringsorganisatie UWV controleerde 420 bouwvakkers en in 83 gevallen was er sprake van misbruik. Vanwege dat hoge aantal zijn de controles in de nieuwe vorstperiode opgevoerd. Werkgevers die misbruik maken worden de hele winter uitgesloten van de vorstverletregeling. Het weer nog, vooral in het zuiden, zonnige perioden. In het noorden kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Ook morgen droog en af en toe zon. En het wordt ongeveer 0 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Knopend Waterhaasmeer en Muiden 4 kilometer. Tussen Knopend Diemen en Muiden zijn twee rijstroken dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Zijn auto over de kop gegaan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en Zoeterwoude Rijndijk staat 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen.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 De Gids.fm met Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Door de crisis gaat bijna iedereen er in Nederland op achteruit. Zoveel is wel duidelijk. Maar extra hard worden wel de ZZP'ers getroffen. De zelfstandigen zonder personeel. Zij zijn vaak niet verzekerd tegen het verlies van werk... en belanden mede daardoor steeds vaker onder de armoedegrens. Dat signaleert ondernemer Annemarie van Gaal. En zij breekt zometeen een lans voor de ZZP'er. Paardenminnend Europa staat op zijn kop paardenvlees in hamburgers en lasagne wordt verkocht voor rundvlees. Maar is de ontzetting daarover niet wat erg groot? Of hebben mensen nog steeds een extra huivering bij vlees van de viervoetige vriend? We brengen zometeen een bezoekje aan de paardenslager. En wat is dit voor liedje? U weet het niet? En u heeft er ook nog nooit bij stilgestaan? Geen nood, want er is een speciale zoekmachine... voor de ontsluiting van het 18e-eeuwse bellenklokrepertoire... En wilt u daar meer van... Surf naar de .fm. Een 30-urige werkweek, dat is de oplossing voor de massale werkloosheid. In een open brief roepen ruim 100 Duitse wetenschappers, vakbonden, schrijvers en kerkgezanten... op de werkweek drastisch te verkorten voor heel Europa. Aan de telefoon hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, Tom Wildhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het plan even kort uitleggen? Nou ja, kijk, de analyse van de Duitse collega's is eigenlijk... ja, die werkloosheid is nu zo massaal aan het worden. Uh, en de enige oplossing die je kan bedenken is het werk wat er wel is te verdelen... onder de mensen die werken nu en de mensen die niet werken. En eigenlijk met het behoud van inkomen, want mensen die werken gaan terug naar 30 uur... maar zouden dan toch uh, geholpen moeten worden om, om hun inkomen wel op pijl te houden... van de uren die ze nu werken. Dus uiteindelijk is dus het standpunt, het enige recept voor deze crisis is herverdeling van bestaand werk. En gaat dat werken? Nou ja, ik heb daar sterk twijfels bij. We hebben dat gezien in Frankrijk, waar een 35-uurige werkweek was. Die is weer afgeschaft. En het probleem met de huidige situatie is dat de kans te groot is in mijn optiek dat mensen minder gaan werken, maar dat er niet meer banen komen. Dat er wel meer druk komt op de bestaande mensen, maar dat werkgevers niet zeggen... nou, die, die, die acht uur die ik dus kwijt ben voor deze persoon en ik tel dat allemaal bij elkaar op... en ik ga daar massaal weer nieuwe banen voor in het leven roepen. Ja, en dan heb je eigenlijk het probleem met de mensen die minder gaan werken... en het probleem met de mensen die niet werken, dat zij niet naar nieuwe banen kunnen. Ja, die aanwas blijft dan uit en de werkgever is misschien juist wel opgelucht dat ik wat minder vaak kom. Nou ja, kijk, bij veel werkgevers is toch de situatie op het moment dat men eigenlijk twijfelt en denkt van ah, misschien moet ik nog gaan afslanken. En eigenlijk zou je dat afslanken dan nu gaan doen door uh, naar die 30 uur te gaan. En dan zeg je eigenlijk van nou, dan is het druk weer van de ketel. Maar nogmaals, uh, dat leidt niet tot uh, inderdaad tot aanwas van baan op dat moment. Wat is dan de oplossing? We gaan gewoon allemaal wat minder lang werken en we houden zo bijvoorbeeld de plekken wat minder lang bezet? Gewoon lekker vroeg nou ja. met pensioen? Kijk, het, het grote punt wat we, wat we in Europa nodig hebben zijn nieuwe banen. Die arbeidsmarkt moet groeien. Het herverdelen van bestaand werk, dat is uh, ja, niet een strategie waar je op kan bouwen. Maar je zult uh, nieuwe banen moeten creëren. En uh, die banen moeten wel banen zijn die de banen van de toekomst al zijn. Dus banen waar Europa, waar landen land als Nederland en Duitsland ook zijn toekomstige kostje mee kan uh, verdienen. En dat betekent dat je dus niet alleen moet bezuinigen, maar je moet een investeringsagenda ontwikkelen voor uh, de banen waarin mensen in kunnen stappen waar perspectief in zit en dat zijn toch vooral banen met een ja, hoogwaardig karakter uh, innovatieve banen met technologie met met landbouw, uh, uh, methode, uh, dus daar moet uiteindelijk de groei voor europa uitkomen wij hebben bijvoorbeeld asml dat zou mooi zijn toch ja nou, dat is een businessmodel uh, wat er eigenlijk een model staat voor hoe het zou moeten omdat je dan met hele hoogwaardige producten ...ver buiten Europa kunt exporteren, want de groei zit niet zozeer in de Europese Unie. De markten groeien met name naar buiten en daar moet je zijn. Nou, En dan zou het heel prettig zijn als je los van het bezuinigen toch wat geld apart kunt zetten. De overheid, de CAO-fondsen, regio's, provincies waarmee je iets kunt bouwen, een investeringsagenda... om banen in dat soort sectoren te stimuleren. Dat zou dan een goede oplossing zijn. De oplossing die nu dan wordt aangedragen vanuit Duitsland. Dus herverdeling werkt niet, zegt u. Toch opvallend uh, vind ik dat het plan uit Duitsland komt. Terwijl je zou denken, nou ja, de Fransen, de Grieken... die hebben er misschien meer baat bij. Nou ja, dat klopt. Het past beter in de cultuur van, van Frankrijk. En uh, Duitsland is natuurlijk het land wat het relatief uh, nog steeds goed doet. De economie trekt ook weer wat aan. Maar het komt denk ik vooral voort uit onvrede over uh, ja, het aanhouden van de crisis. Er zit ook een heleboel kritiek ook, uh, in op het uh, neoliberale karakter... Van, van de regeringen, van het beleid. Uh, dus ik snap ook de onvrede. En het is ook heel sympathiek dat men zegt... van nou we moeten ook laten horen uh, als maatschappij dat het zo niet verder moet. Maar ja, het recept wat ze uitschrijven... Ja, daar, daar zou ik zelf niet achter staan. Zes miljoen Duitsers zijn werkloos, hè? Ze hebben onvoldoende werk. Ja, dat klopt, hè? want ook dat onvoldoende werk is van belang. Hè? Mensen werken eigenlijk te weinig uren. Ja, en dan denk ik ook van, moet je dan weer met z'n allen verder naar beneden? Want hè, die, dat, dat uh, ja, te weinig werk, dat los je ook niet op met uh, het aantal uren weer naar beneden halen. Maar het klopt, het, het, het percentage is relatief beperkt in Duitsland. Maar het gaat toch over een heleboel mensen die een probleem hebben. En uh, dat daar een oplossing voor moet komen en dat het heel lang duurt nu. Daar ben ik het verder volledig mee eens. Waar is de nood het hoogst? Uh, qua landen? Uh, ja, en ook qua arbeidsmarkt. Tenminste in ieder geval de jongeren, denk ik, dan vaak direct... Ja, kijk, de, de, de jeugdwerkloosheid is natuurlijk erg gestegen. Duitsland doet het op dat punt overigens ook weer het beste, beter nog dan, dan Nederland. Maar je ziet natuurlijk ook dat, dat de 55-plus en intussen ook de 45-plus categorieën hebben het erg moeilijk. Dus het is eigenlijk een heel breed probleem geworden. Dus dat, dat, die zorg is, is absoluut terecht. Ja, en verder zie je natuurlijk wat toch wel tragisch is, dat de groeisectoren waar we altijd op gerekend hadden, de overheid zelf, het onderwijs, zorg, ja, die, die laat het eigenlijk ook afweten als banenmotor. En dat heeft vooral te maken met de impact van bezuinigingen. En voor een deel ook van teruglopende bevolkingsaantallen. Hè, waardoor je juist in die sectoren waar we ons rijk gerekend hadden. qua wat betreft de banengroei. eigenlijk ook hele tegenvallende resultaten zien op het moment. Ja, Zoeken dus in die sectoren waarmee de grens over kan. Hoe, hoe snel kan dat gerealiseerd worden? Als je daar echt geld in gaat pompen, hoe, hoe snel krijg je dan die banen erbij? Nou ja, ik, ik denk dat dat vrij snel kan, omdat op zich de kennis, die is er wel. We hebben ook in Nederland bijvoorbeeld heel veel wetenschappelijke kennis over wat we zouden kunnen doen en wat we zouden kunnen maken. Maar wat mist is eigenlijk het maken van een, een brug naar de praktijk van bedrijven. Dus die, die agenda hoeft niet zozeer te bestaan uit wat moeten we nu eerst gaan uitvinden en uitzoeken. Maar met name of hoe we de, de kennis die we hebben, de, de innovatiekennis, hoe we die kunnen omzetten in producten die vrij snel naar de markt kunnen. En, en daar zou ook de Nederlandse overheid in moeten investeren. Want ik ben het helemaal eens met, met de Duitse collega's. Alleen bezuinigen, ja, daarmee komen we niet uit, uh, uit deze crisis op dit moment. Ja, maakt het ook aantrekkelijk, denk ik dan. Want veel jongeren kiezen bijvoorbeeld ook helemaal niet meer voor die technische beroepen natuurlijk. Nee, klopt. En, en dat... dat uh... Dat begint natuurlijk al vrij vroeg, omdat ze ook niet gestimuleerd worden. Ze hebben ook heel weinig beeld van, van wat dat precies zou zijn. Er zijn allerlei beelden van de techniek is vies overal, smeren aan je handen. Dus dat moet je ook doorbreken, maar je moet echt inzetten op die hoge toegevoerde waarden. De producten die, waar je echt gewoon uh, als Nederland en ook als Duitsland natuurlijk een boterham mee kan verdienen in de rest van de wereld. Meneer Wildhagen, in Duitsland waren het uh, honderden uh, wetenschappers, vakbonden, schrijvers en kerkgezanten die zo'n open brief schreven. U kunt het hier wel alleen af, denk ik. Nou, het zou heel fijn zijn als er ook in Nederland honderd mensen zouden zeggen van kabinet luister, we besnappen die bezuinigingen. Maar u moet een apart compartiment maken, u moet een stukje apart gaan zetten. Niet alleen voor een sociale investeringsagenda, want dat horen natuurlijk ook hè, de ZZP'ers die het moeilijk hebben. Maar ook voor een investeringsagenda om die banen van de toekomst, de Nova Jobs noem ik die, om die mee helpen tot stand te brengen. En daar, daar zou ook een oproep ook in Nederland zeker op zijn plaats zijn om dat sterk te benadrukken. U heeft hem bij deze gedaan denk ik? Ja. Hartelijk dank, ja, met plezier. Tom Wildhagen, ja. hoogleraar arbeidsmarkt... aan de Universiteit Tilburg. De supermarktketens Plus en Boni hebben in Nederland... diepvrieslasagne verkocht waarin mogelijk paardenvlees zit... terwijl dat niet op de verpakking stond. Vorige week werd er vleesfraude ontdekt in Groot-Brittannië. Schande koppen de kranten en ook de nieuwsites. En met spoed worden Europese ministers bijeengeroepen... Maar hoe erg is dat eten van paardenvlees eigenlijk? We verslag verslaggever Botte Jellema vanochtend naar slagerij Lauwman in Amsterdam. Frans Lauwman verkoopt daar de paardenbiefstuk zelf en hij maakt ook nog paardenworst. Even proeven dus. Dat is een paardenworst. Ah, kijk. Het ziet eruit als een Gelderse rookworst. Als een gel ja, maar kijk, dit is onze Gelderse rookworst. Ja. Zonder paardenvlees. Deze zijn donker en die is lichter. Ja, u, u zegt het. Ja, u zegt het. Nou ja, goed, dan gaan we het proeven. <laughs> Dit is. Dit is gewoon. Dit is gewoon een gekookte worst. Met varkensvlees en. Gekookte dus, worst is uh, 80% varkensvlees, 20% drinkvlees. En dat is paardenvlees. Maar paardenworst, kijk, de beet wordt iets harder. Mm -hmm. Omdat het paard is. Even proeven. Iets droger. Iets droger, iets steviger beet. Ja. Maar, op, iets pittiger in mijn. Ja, iets pittiger, ja. ja. ja. Maar dat zijn misschien uw krijgen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee dat, dat is het vlees. Dat is vlees zelf. Ja, dat is het verschil. Maar het zit prijstechnisch zit er wel, uh, wel een verschil tussen. Het scheelt uh, 30 cent aan ons. Dag, dames en heren. zou ik u willen vragen voor Radio 1. Heeft u dat een beetje meegekregen over het paardenvleesverhaal wat in de kranten stond? Nee, dat heb ik niet gevolgd. Dit is in voorverpakte voedselproducten en nou, dan lasagnes die bijvoorbeeld in de diepvries liggen bij de supermarkten wordt dan aangeboden alsof het 100% rundvlees is, maar er blijkt dan paardenvlees in te zitten. En... Maar er is toch niks mis mee met paardenvlees? Nee. Nee. nee. Eet u wel eens paardenvlees? Ik heb wel eens paardenvlees gegeten. Ja. We hebben hier vroeger op de gras de paarden staan gehad. Ja. Nou, dan ging ik vette kwaai halen en dat was heerlijk. Wat is dat? Ja, dat is, uh, <lacht> dat is hier hoor. In he? het midden ja. van het uh, paard is dat. Ja. En dat is heerlijk. Ja. Nou, er zijn natuurlijk mensen die met wat andere sentimenten naar paarden kijken dan naar koeien. Een beest is een beest. Ja, een beest. Sorry hoor, daar heb ik geen probleem mee. Nee. Ja, Oké. Okay. Slagen man. Wat bent u nu aan het doen? Ik ben nu uh, schoudercaramonade, varkensschoudercaramonade uh, aan het houden. Dit is een varkentje. Dit is een varken. En hier hangen varkens. Kijk, daar gaan we varkens, dat is uh, van kop tot zaad. Kijk, u doet het zelf. We doen het zelf. Hele varkens uh, uitsnijden, rundvlees benen we uit, snijden. Ja, hele karkassen. Kan hier ook een paard hangen? Hier zou ook een paard kunnen hangen. En daar is niks verkeers mee, hm. want uh, paardenvlees is uh, heel zuiver, heel lekker vlees. Wat er nou in de kranten staat, ja? is meteen woorden als schandaal, nee, besmetting, nou, nee, nee, dat is onzin. Die heb ik in de krant zien staan. Ja, oké, okay, maar dat is onzin. Dat is uh, als een kip zonder kop. Nee, uh, het is in zoverre een schandaal. Je mag alles verwerken in je worst, wat je oh. wil. maakt helemaal niks uit. Als wil je paard, kip, maakt niet uit. Als je het maar vermeldt. Ja. En hun hebben het niet vermeld. Mm -hmm. En dat is dan een schandaal in feite uh, oplichting. En de reden dat dit allemaal zo groot in het nieuws komt is omdat men het komt uit Ierland, dit hele verhaal oorspronkelijk, ja. en in Groot-Brittannië doen ze veel moeilijker over dat vlees. Paardenvlees. maar ja. vroeger werd hier, u dat? Waarom? nou uh, het is een emotieverhaal, kijk uh, vroeger werd in Amsterdam heel veel paardenvlees gegeten, uh, het was goedkoper vlees als uh, rund en varkens. Ja. Kijk, tegenwoordig is kip. Dat is heel... de reden dat het zo ver in de Nederlandse steden werd gegeten. Ja, nou ja, en dat het heel smakelijk is. Waar komt dat emotiedeel dan nou vandaan? Want dat zei u net al. Nou ook. ja, uh, we zijn allemaal anders omgegaan met uh, het leven, maar ook met de beesten. Ja, mensen zijn veel meer met zielig. Maar ja, kijk, als een paard uh, of een beest zijn werkzame gedeelte heeft gehad. Ik bedoel, het is uh, voor een boer niet rendabel om hem uh, gewoon. Rustig te laten worden. Mm -hmm. dat, dan kan een boer niet overleven. En een paardenfokker kan ook niet overleven. Dan moet hij op een gegeven moment afscheid nemen, hoezeer ook die mensen. Ja, Want wat, verkoop... wat, wat wil ik graag weten, hoeveel mensen vragen daarnaar? Ik verkoop in mijn winkel nou, zeg 5 kilo paardenworst in de week. En in verhouding tot de rest is dat? Nou, dat is nog ineens 0-0 percentage. Mm. Eet u wel eens paardenvlees? Ik heb het nog nooit gegeten, om het eerlijk te zeggen. Ik heb een paar vriendinnetjes en die hebben paarden zelf. En ja, het is toch een ander beest als een koe en een varken en een kip. Ja, een edeldier ook, hè? Zou u het eten, paardenvlees? Jawel, ik denk het wel. Nou ja, ik heb ook wel eens uh, kangroesteken op, dus ja, waarom geen paard? Ja. <lacht> Botti allemaal. Hij was vanochtend uh, bij slagerij Lauwman in Amsterdam. In 2003 namen ze ons mee Nena en Kim Wild. Anyplace, anywhere, anytime. De van het paardenvlees, zoals we net hoorden, naar een heel ander soort vlees, namelijk kweekvlees. We eten namelijk met z'n allen steeds meer vlees en dat levert ook steeds meer bezwaren op. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over dierenwelzijn, gezondheid, duurzaamheid en ook rechtvaardigheid. Een van de oplossingen zou in vitro vlees kunnen zijn, ofwel kweekvlees. Dat zegt uh, Cor van der Welus is bioloog en filosoof en verbonden aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. In vitro vlees, wat is dat? Uh, dat is eigenlijk nog niks. Uh, het is alleen nog maar een idee. Het bestaat nog niet. Dat wil zeggen, er wordt onderzoek naar gedaan. Um, maar het idee is om vanuit stamcellen... dat kunnen embryonale stamcellen of spierstamcellen zijn... Um, in een petrischaaltje of in wat voor uh, glaswerk dan ook... Um, uh, weefsels te maken, die, uh, spierweefsels. En spierweefsels, dat is eigenlijk vlees... Of je moet het andersom zeggen, het meeste vlees dat we eten bestaat van een groot deel uit pierweefsel. En dan maak je dus vlees vanuit stamcellen zonder dat daar dieren aan te pas komen. Een hamburger uit een reageerbuis, zeg maar? Uh, ja, het, uh, het, een hamburger is wel het eerste product waar aan gedacht wordt. Omdat je bij een hamburger maar hele kleine stukjes uh, vlees nodig hebt die dan aan elkaar ge, ge, gemaakt worden. Um, en dat zijn natuurlijk de eerste dingen die ze kunnen. Want in, in het begin zullen het nog maar hele kleine stukjes spierweefsel zijn die ze kunnen maken. En daar is Mark Post aan de Universiteit van Maastricht nu ook mee bezig om dat te proberen. Hij is zijn ideeën al aan het omzetten in werkelijkheid. Ja, het is een soort um, proof of principle zou je kunnen zeggen. Een soort proof um, hamburgertje. En hoe groot is dat dan? Want bij een hamburger denk ik vaak ook aan, aan zo'n enorm ding. Maar u zegt al: hamburgertje. Nou ja, het wordt een. Ze gaan het, als het goed is, over een paar maanden presenteren. Het is een, een proef die met privaat geld gefinancierd is. En het wordt ergens, waarschijnlijk ook in het buitenland, gepresenteerd, omdat die financier uit Amerika komt. Um, maar ze zijn dus erg hun best aan het doen. En ze hebben een proef al een beetje gegeten en geprobeerd klaar te maken. En dat was maar een stukje van twee centimeter. Dus dat was nog heel erg klein. Uh, de bedoeling is dat als dat eenmaal gepresenteerd wordt, dat het dan ook een echte... Uh... Voorwaardige hamburger is. En is het net zo lekker als het vlees dat wij kennen, als de echte hamburger? Nou, ik heb het niet geproefd, maar ik vroeg aan hem hoe het, hoe het smaakte toen hij het had geprobeerd. En hij zei dat het heerlijk was. Dus, uh... Het is dus, ja. Eigenlijk... Maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn. En hij is dat ook steeds als hij erover praat. Uh, dat het voorlopig uh, nog helemaal niet perfect is. Daar moet echt gewoon, dat duurt nog echt een tijd. Hoe lang misschien is dat? wel. 10 of misschien nog wel langer... Uh, 15 jaar voordat het echt op de markt is. Je moet niet alleen uh, in staat zijn... om grote stukken spierweefsel te kweken... Je moet ook in staat zijn om al die cellen te voeden... Uh, en om het op te schalen, naar, uh, om het veilig te maken, om het uh, lekker te maken. Dus er zijn behoorlijk nog wat obstakels. Hoe voed je die cellen bijvoorbeeld? Nou ja, dat gebeurt nu nog met een medium dat heel erg duur is... dat vooral in de medische hoek uh, voor de medische doeleinden gemaakt wordt... en dat dus daarom heel erg duur is. Uh, maar de bedoeling is, uh, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan... om uh, het op den duur te gaan doen met algen, dan wordt het een stuk goedkoper van, dan wordt het natuurlijk ook een stuk diervriendelijker weer van. Die kennen we allemaal de algen natuurlijk. De algen, ja, die zijn nu, daar wordt op allerlei manieren heel veel onderzoek naar gedaan, en die groeien gewoon heel gemakkelijk. Dus uh, als je het daarmee zou kunnen voeden, misschien nog wat aangevuld met wat andere voedingsstoffen erbij, dan. Uh, ja, dan zou dat heel mooi zijn. Het vergt dus nog wat tijd, maar het is volop in ontwikkeling. Het zou een alternatief kunnen zijn voor die steeds grotere vleesconsumptie. Worden de bezwaren die nu aan het eten van, van vlees kleven steeds groter? Ja. Um, sinds 2006, toen heeft de FAO ook een groot rapport... over de duurzaamheidskanten van um, vlees geproduceerd... zijn die duurzaamheidskanten ook steeds meer in discussie... En, ja, dat gaat over landgebruik, watergebruik, energiegebruik, euh, broeikasgasemissies. Euh, en dan komen natuurlijk bij de antibioticaresistenties, de dierziekten. Het wordt allemaal erger, want het wordt verwacht dat de wereld tot 2050 nog twee keer zoveel vlees gaat eten. De wereld wordt rijker, de wereld wordt voller. Um, en, en dan, last but not least, heb je natuurlijk de kwestie van de dieren. Ja. Waar de meeste mensen toch het meest mee zitten als het over vlees gaat in het dagelijks leven. Um, dus er zijn heel wat, heel wat uh, problemen rond vlees. En eigenlijk is kweekvlees voor al die problemen... nou, niet altijd de oplossing, maar minstens een deel van de oplossing. Het vergt heel veel minder land en water en energie... en geen dieren, of nauwelijks dieren. Het is eigenlijk een moreel dilemma waar we mee worstelen. Want we eten al heel lang vlees, we vinden het ontzettend lekker... maar ondertussen weten we eigenlijk dondersgoed dat het ook niet goed is, hè? Ja, en uh, ik doe ook wel onderzoek naar hoe mensen over vlees denken. En dan zie je dat ook, dat mensen daar, niet alle mensen natuurlijk... maar een steeds grotere groep van mensen worstelt ook met die dilemma's. zijn heel ambivalent over vlees. zijn aan de ene kant, nou, wat u net al zei, wat u zelf al zei... Um, ze, ze houden ervan, ze zijn eraan gehecht, ze zijn eraan gewend. Um, vinden het ook gezond, wat het voor een deel denk ik ook is. En aan de andere kant... Um, zien ze ook steeds meer de bezwaren van vlees. Want ja, wordt er, je, je kunt er ook bijna niet meer omheen. Je ziet dat gewoon op televisie. En mensen worstelen daarmee. Zijn daar ambivalent over. Alleen omdat ze eigenlijk niet weten... Veel mensen weten niet zo goed... Uh, ja, wat ze zouden kunnen doen. Uh, dus je ziet heel erg weinig van die ambivalentie. Mensen kiezen, worden of vegetariër... of ze blijven dan maar vlees eten. En dan is heel veel verstopte onduidelijkheid... en onvrede met vlees uh, in omloop. We hebben een tijdje geleden ook een survey gedaan... waaruit bleek dat toch bijna ja, een kwart aan een derde van de mensen... wel bezig is met vleesminderen. Uh, en daar echt actief mee bezig. Maar wat die groep nou precies beweegt... en ook wat die grotere groep beweegt die nog niet aan het vleesminderen is... dat kun je eigenlijk heel erg moeilijk meten. Want ambivalentie is moeilijk te meten in surveys. En als je mensen gaat interviewen, dan is het meteen duidelijk. Dan, dan zie je die ambivalentie echt ook meteen in... Uh, hoe mensen, dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja. Als je van vlees houdt, kun je er maar beter niet al te veel over weten. Want dan vergaat je de etelust echt meteen. Dus dan, dan, dan, dan willen ze gewoon ook een aantal dingen over vlees liever niet weten. Steek de kop maar in het zand. Ja, daar komt het, bij, daar komt het in een aantal gevallen echt op neer. En dat, dat zijn dan haast bewuste keuzes. Om, uh, omdat ze gewoon niet weten hoe, uh, hoe ze het moeten oplossen. Kweetvlees zou dan uh, de, de, de fantastische, ja, eigenlijk gulden middenweg uh, zijn. Denkt u dat daar ook niet morele bezwaren aan, aan kleven? Dat mensen denken, ja, maar dat, dat komt uit een soort petri schaal. Dat, dat vind ik ook eng. Ja, eh, zeker. Dat is ook eh, een van de eerste reacties die je bij, niet bij alle mensen weer... maar bij sommige mensen ziet op kweekvlees. Een soort reactie van afkeer, eh, vies gezicht. En als je dan vraagt, van, wat denkt u dan aan, dan zeggen mensen... Uh, ten eerste dat ze, dat, ze het, uh, dat ze bijvoorbeeld denken aan genetisch gemodificeerd voedsel... of andere soorten van technologische dingen die mensen niet echt fijn vinden. En dat ze denken aan gerommel met vlees. Uh, heel vaak verdwijnt dat ook heel snel weer. Als mensen zeggen van, oh ja, maar wacht, als je denkt van wat het voor dieren kan betekenen... dan ziet het er eigenlijk al heel anders uit. En, en daarom denk ik ook... Dus in die reactie zie je ook die ambivalentie over vlees... Uh, en daaraan zie je ook dat kweekvlees voor mensen inderdaad een probleem oplevert. Het is zo technologisch. Maar ook een oplossing. Een oplossing voor al die moeilijke gevoelens over vlees. Um, dus wat je daaraan ziet... Uh, en dat vind ik heel erg interessant... dat ook nu kweekvlees nog niet bestaat... dat het mensen eigenlijk al heel erg aan het denken zet... en iets van, die, van dat niet willen weten al een beetje aan het openbreken is. We halen de kop een beetje langzaam uit het zand. Ja, ja, ja, omdat mensen door dat kweekvlees denken van, hé, hey, wacht eens even. Vlees en een goed geweten, dat kan dus onder sommige omstandigheden samengaan. En ja, dan word je ook nieuwsgierig naar wat er allemaal misschien nog wel meer mogelijk is. Ik kan Want, iets meer toegeven aan die innerlijke strijd die ik altijd maar voel. Ja, ja ik denk ook dat ambivalentie is eigenlijk een heel interessant fenomeen is. Het heeft maatschappelijk gezien geen goede naam. Je moet eigenlijk eenduidig zijn in je meningen. Dat is wat, wat meer wordt aangemoedigd. Betrekt de barricade. Maar ik denk dat die ambivalentie eigenlijk heel erg goed is om onder ogen te zien. En om die uit te zoeken van wat zit daar nou precies in. kost nog even tijd. kost nog even tijd. Tiental jaren wellicht voordat we het ook echt in de schappen zien. Ja. Maar er wordt aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt. Zo is dat. Cor van der Weelen, hoogleraar Humanistische wijsbegeerte aan de Universiteit van Wageningen. Hartelijk dank. Tot 12 uur nog. Wat betekent het voor ons dat China de VS op het gebied van de handel al voorbij is? Dat horen we zo meteen vanuit China zelf, van econoom Peter Ho. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Zeker drie verdachten van de mishandeling in Eindhoven gaan in beroep tegen hun uitlevering, zegt hun advocaat. De beroepszaak dient binnen 15 dagen in Antwerpen. Tot die tijd blijven de jongeren die in België wonen op vrije voeten. Ze maken deel uit van een groep van acht die op 4 januari een 22-jarige man op straat in Eindhoven mishandelden. In Italië is de topman gearresteerd van het moederbedrijf van de producent van de Vira-treinen. Hij is aangehouden door justitie in Milaan die onderzoek doet naar corruptie. Het zou gaan om steekpenningen. Die zijn betaald bij de verkoop van helikopters aan India. Er zou een bedrag van ruim een half miljard euro mee zijn gemoeid. Het Italiaanse bedrijf maakt behalve Vira-treinen ook militair materieel. Het OV-loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer, wil dat vaste klanten worden gecompenseerd. Volgens het OV-loket betalen reizigers sinds begin dit jaar veel meer, terwijl er geen betere prestatie tegenover staat. Sinds 1 januari mogen de vervoersregio's zelf de tarieven bepalen. En reizigers hebben door dat nieuwe systeem soms te maken met een prijsstijging van 75 zegt de ombudsman voor het OV. En werkgevers in de bouw hebben deze winter in 20 van de gevallen misbruik gemaakt van de vorstverletregeling. Een op de vijf bouwvakkers was gewoon aan het werk, terwijl de werkgever had gemeld dat er vanwege de vorst niet kon worden gewerkt. Vanwege dat hoge aantal zijn de controles in de nieuwe vorstperiode opgevoerd in de bouw. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen knopend Watergaasmeer en Muiden 4 kilometer. Tussen knopend Diemen en Muiden zijn twee rijstroken dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 6 kilometer. Dat is ook een aanrijding. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... via Sassenheim over de A44 en de N44. Bij Zoeterwoude zijn voorlopig drie rijstroken dicht. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Tot 12 uur nog een zoekmachine voor 18e-eeuwse bellenklokken. Ting, ting, ting, ting, ting, zoiets ongeveer. En Annemarie van Gaal breekt een lans voor de ZZPer, want zij zitten steeds vaker onder de armoedegrens. Nederlandse dames vormen Zazie en vorig jaar hadden ze succes met Turn Me On, de eerste single van hun eerste album. De .fm. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten oppermachtig als handelsland. De invoer en uitvoer van de Amerikanen kenden ze gelijk niet. Tot vorig jaar dan, want nu hebben de Chinezen die compositie overgenomen. De totale Chinese handel was in 2012 goed voor 2,9 biljoen euro. En dat is 140 miljard meer dan de Amerikaanse handel. Gaan de Chinezen hun handelsvoorsprong nog verder uitbouwen? En wat zijn ook de gevolgen daarvan? Ik praat erover met Peter Ho. Hij is hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling... aan de telefoon vanuit Peking. Dag meneer Ho. Ja, hallo. Dag, ik mag u allereerst een gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, zeker. Hartelijk bedankt en in gelijk. En zo waren die diepe rust ook. Ja, nou ja, u hoort het waarschijnlijk niet. Maar hier achter mij uh, uh, hoor je de zeven klappers en uh, ratelbonden en zo. Uh, het gaat nog even door hier. En, en slapen met de oordoppen, denk ik, s'nachts. Ja, ik vrees het allerergste. Ja. <laughs> um, nou, voordat u zich weer in het uh, feestgedruisen uh, stort... Uh, wat betreft de handel, over China wordt vaak gezegd... dat is de productieschuur van de wereld. Het land mm -hmm. produceert namelijk vooral kwantiteit en minder kwaliteit. Klopt dat beeld nog? Nou, je ziet eigenlijk dat er uh, per verschillende sector uh, zijn er allerlei verschuivingen gaande. Hè? En je ziet dus uh, bijvoorbeeld in, in, in allerlei high-tech sectoren, ja, wordt de kwaliteit gewoon steeds beter. Maar als je bijvoorbeeld weer kijkt naar uh, de voedselsector, ja, daar zitten nog echt uh, grote kwaliteitsproblemen. En uh, voedselproducten die worden geëxporteerd, daar zie je dus ook nog vaak wel dat er uh, kwaliteitsproblemen ook blijven. Dus het uh, hangt heel erg af van de sector waar je, waar je naar kijkt. Wat betreft de smartphones en laptops uh, gaat het dus goed... maar nu zijn er ook economen die zeggen... ja, in China worden die dingen eigenlijk alleen maar in elkaar gezet... want de onderdelen komen uit Japan en Korea en het ontwerp is Amerikaans. Dus dat Chinese aandeel is eigenlijk vooral het aandraaien van de schroefjes. Wat zegt dat dan over de handelscijfers? Uh, nou, het is zeker zo dat je die handelscijfers heel goed moet bekijken... omdat een heel groot deel van de Chinese export... Uh, ...die wordt dus ook veroorzaakt door buitenlandse bedrijven die in China hebben geïnvesteerd... ...en dan vervolgens dus weer exporteren naar het buitenland. Bijvoorbeeld een bedrijf als Walmart, uh, ja dat heeft een enorm aandeel in de Chinese export... ...en dat geldt voor een aantal andere uh, bedrijven ook. Dus je moet inderdaad heel goed kijken naar die cijfers. Maar al met al... Uh, is het wel zo dat die Chinese, die, het, het Chinese handelsvolume is natuurlijk enorm. En dat zal uh, in de komende jaren zal dat alleen maar toenemen. Want die toegevoegde waarde van China is uh, ontzettend groot. Ja, je zult zien dat uh, in de ontwikkeling van China... ...vindt er langzamerhand ook een verschuiving in de complete productiesector. En zal China dus ook een steeds groter aandeel nemen in de productie zelf... ...en in de ontwikkeling, dus de, de research and development... ...de, de onderzoek en, en ontwikkeling van producten. En dat zie je dus nu ook gebeuren, hè, omdat heel veel Chinese bedrijven... ...die investeren in het buitenland en die acquireren dus ook westerse bedrijven... ...waardoor ze dus ook westerse technologie binnenkrijgen. Dan moet je denken als, uh, aan een autobedrijf als Saab uh, en, en Rover of aan IBM, hè, wat nu dus uh, Lenovo is. Op die manier heeft China uh, allerlei westerse technologie ook binnen huis gekregen en kunnen ze die dus ook verder ontwikkelen. Maar dat zijn inderdaad de namen en de technologieën die wij al kennen. Komt er dan binnenkort ook echt een populair Chinees merk uh, aan? Dus, dus echt van, van eigen bodem. Want ja, ik kan er nog niet zo 1, 2, 3 eentje bedenken. Nou, uh, mijn inschatting is dat dat nog wel een aantal jaren op zich zal laten wachten. Uh, omdat het Chinese bedrijfsleven eigenlijk nu nog in een fase zit van een soort van inhaalslag met, met het westerse bedrijfsleven. En daarbij dus uh, technologie, management, uh, interne kwaliteitscontrole. Dat soort systemen moeten ze dus nog echt uh, gaan opzetten. Of daar zijn ze op dit moment uh, in volle gang mee. en. ...voordat ze echt uh, op de wereldmarkt actief kunnen worden... ...en dat je echt een, een, een aansprekend Chinese merk krijgt... ...ja, zal dit toch uh, eerst nog uh, uh, opgelost moeten worden. Dus mijn inschatting is dat het toch nog wel een paar jaar kan, kan duren. Hoe zit het, uh, meneer Ho, eigenlijk met, met de vraag uh, naar binnen toe, zeg maar? Dus eigenlijk de, de vraag van, van, ja, mogen wij ook wat Europese luxeproducten hebben? Dus de import, hè, want de middenklasse groeit hard, willen zij ook meer uh, hebben... Nou, absoluut. He, je ziet eigenlijk dat uh, de Chinese vraag naar luxe goederen. is de laatste jaren echt explosief gegroeid. He, en uh, uh, tassen van Louis Vuitton, uh, uh, uh, Rolex-horloges, nou ja, noem het maar op. Allerlei luxe goederen, tot aan Franse wijnen aan toe. Ja, die, die, die zijn echt enorm uh, gestegen in vraag hier in China. En ook, ook in prijs. Omdat. Uh, de Chinese middenklasse die kan gewoon uh, exorbitante bedragen uh, contant neertellen om dat soort producten aan te schaffen. En je ziet dus ook dat die, die Chinese middenklasse heeft een enorme uh, omslag gecreëerd in uh, ook, ook de westerse productie. En uh, heeft een enorme marktaandeel gecreëerd voor westerse bedrijven. Dus het, uh, het wordt nog een spannende strijd straks ook met de Amerikanen denk ik? Nou ja, uh, in zekere zin is het een strijd. Uh, aan de andere kant uh, is het op bepaalde vlakken ook uh, complementair. Uh, de opkomst van China, ik noemde al het voorbeeld van Walmart. Ja. Uh, nou, dat is in en in een Amerikaans bedrijf wat uh, enorm uh, heeft geprofiteerd van de opkomst van China. Dus het is niet puur en alleen dat er banen verdwijnen of, of dat het gaat om uh, harde competitie. Maar uh, nogmaals, je moet heel erg kijken per sector waar er competitie is of waar er Complementariteit is. Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling aan de telefoon vanuit Peking. En nog uh, veel plezier daar. Hartelijk dank. Ja hoor, hartelijk dank. De gids .fm. Anno 2013 weten we heel wat, maar wat het repertoire was van 18e-eeuwse bellenklokken die destijds in veel huiskamers stonden. Nou, dat is nog onontgonnen terrein. Toegegeven, er zijn natuurlijk dagen dat je er helemaal niet aan denkt, maar onderzoekster Marieke Leveeber is maar wat blij met de nieuwe zoekmachine van het Amsterdamse Meertens Instituut. Verslaggever Robert Jan Boy ging langs in het Museum Speelklok te Utrecht. Kijk ze luisteren. Zeer geconcentreerd. Het hoofd een beetje schuin. Want welk melodietje zou dit nou zijn? Zeg het maar, het is wel mee te zingen. Ja. ja, in dit geval word ik geholpen door de titel, want op de klok staat ook een titel, Menuet Locatelli. Dus ik heb in alle het repertoire van Locatelli gezocht en gevonden ja. dat dit uit zijn fluitsoornaten komt. Ah, dit weet je dus al? Dit weet ik al, ja. ja. Marieke Leveber kijkt inderdaad tevreden hier in een zaal die vol staat met allerlei soorten klokken. Staartklokken, stoelklokken, tafelklokken, nou hier recht voor ons, hij is al afgelopen trouwens. Een, uh, ja, wat is dit voor klok? Een grote houten klok. klok ja. een, bellenspeelklok een bellenspeelklok is het. Een speelklok uit de 18e eeuw. Wat ja. is een bellenspeelklok precies? Een bellenspeelklok is een, een, klok, een speelklok die ieder uur of half uur een melodie speelt, maar dan speciaal op een reeks bellen. Dus je hoort hmm. belletjes muziek spelen. En uit welke tijd stammen de bellenklokken? Nou, de, de, ze vieren een hoogtij in de 18e eeuw. Toen waren ze er bij honderden, bij duizenden? Bij duizenden, ja maar toch wel voor de wat rijkeren, de wat welgesteldere mensen. Ja. Dat wou ik zeggen, want als dit, uh, dit glimmende tafelmodel zie, met die ja, ja. rijk bewerkte, goudkleurige wijzerplaten en zo... Ja, dat was toch voor de, voor de rijkere mensen, ja. Maar wordt... dan ben je nieuwsgierig naar de melodieën? Ja, omdat... Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat in deze klokken... Um... M melodieën liggen opgeslagen uit de 18e eeuw en het is een enorm repertoire dat niet ontsloten is. En, uh, het, uh, het geeft ons inkijk in wat uh, in de 18e eeuw nou populair was, waar mensen graag naar luisterden. Aha, het kan een heel rijk beeld opleveren. Ja, van een bron die we nog helemaal niet hebben onderzocht, systematisch. Ik vroeg me al af, wat moet je allemaal met, met die klokken zeggen? Ja, nou ja. we weten al heel veel van liedboekjes en zo, maar van klokken nog helemaal niks over de muziek die ze speelden. ja, dit is nog eventjes andere koek, een notenhout staande klok, bruin hout, de deurtjes open, dan zie je de gewichten en je ziet de edelen in 1790 al zitten luisteren hier, op de Amsterdamse koopliedel, met die ja. nikkerbokkes aan. Ja, dat zou je je kunnen voorstellen inderdaad. Maar zij wisten wat voor melodietje dat was waarschijnlijk. Ja, daar ga ik wel vanuit. En ja. jij niet? En ik niet. Nee, nee, en je wil het per se weten? Ik wil het heel graag weten. Ik wil weten wat zij mooi vonden, ja. En gelukkig is er die zoekmachine, in het Meertens Instituut. Ja, dat klopt, ja. Je bent er zo blij mee. Ik ben ontzettend blij mee. Waarom? Nou, omdat, um, omdat die zoekmachine die kan zoeken met melodieën. En hier heb ik geen titel, alleen maar gavotte. Ja. Dus daar kan ik niet mee zoeken. Maar ik kan wel met die opname zoeken in die zoekmachine. Juist. Dus het is zaak om dit melodietje daar in de computer te stoppen... op de een of andere manier. Nou, dat zou heel mooi zijn, ja. Ja. Zal ik dat eventjes uh, gaan verzorgen? Nou, dat zou echt geweldig zijn. Fijn dat ik even de wetenschap uh, van dienst kan zijn. <laughs> ja, dat is toch weer wonderbaarlijk. Het melodietje staat nu eventjes op een USB-stick. De USB-stick zit in de laptop. Inderdaad. En de laptop maakt er weer een soort computerachtig geluidje van, hè, van de klokken. Wat hier en daar wel een beetje vals klinkt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, klopt. Die, dat digitale geluidje is niet uh, optimaal. Maar het moet goed genoeg zijn om mee te kunnen zoeken. Dat is het belangrijkste. Dit zegt trouwens Peter van Kranenburgen van het Meertens uh, Instituut te Amsterdam. Want in de liederenbank zin, zijn een aantal melodieën ingevoerd. Ook mm. in notenschrift ja. uh, tegen de 8000. Ja. En dat zijn melodieën van, van andere klokken of uit boekjes. En die zijn allemaal in notenschrift ingevoerd. Project van jaren? Inderdaad. Um, en dus als je daarin wil zoeken, moet je ook een melodie in notenschrift hebben. En we hebben nu alleen nog maar een opname van de klok. Met klokken kon je niet zoeken, nog? Nee. Waarom eigenlijk niet? Omdat dat geluid van die klok is veel te ingewikkeld voor een computer om te analyseren. Dus als je dat aanbiedt aan de computer, dan kan die daar niks mee. Waarom niet? Omdat, um, als je voorstelt, als er een bel klinkt in die klok, ja, ja. en als de volgende bel komt, dan klinkt de vorige nog door, en die daarvoor ook nog. En zo'n bel heeft ook nog trouwens heel ingewikkelde boventonen. Dus het is, het is heel lastig te analyseren. Aha, dus uh, vandaar dat het nu wel kan. Er is onderzoek naar gedaan, et cetera. Ja, een samenwerking met een onderzoeker uit Slovenië... die heeft voor ons een algoritme gemaakt om klokken, geluid... om te zetten naar notenschrift of midi. Ja, ja, ja. uh, en daarmee kunnen we dus nu zoeken in de verzameling die we hebben. Dit is belangrijk, denk ik dan, omdat het ontzettend veel werk scheelt. Ja, inderdaad... Um... Wat de computer nu in één keer voor 1500 melodieën kan doen... waar je op kunt wachten, dat ja. kostte voorheen natuurlijk jaren... als je dat met de hand doet. We zijn benieuwd. Peter drukt op wat uh, toetsjes. Ja, het lijkt een beetje op een, een resultaatlijst die je ook bij Google krijgt. Gavot Hendel 2 zie ik En daar dan. staat een titel bij, Gavot van Hendel. Een populaire melodie in die tijd. Blijkbaar. Deze Gavot van Hendel. Dus dat is het antwoord. Ja. Ja, hallo, met Robert-Jan. Hallo. Zeg, we hebben hem, hoor. Ja, het is een Gavot van Hendel. Oh ja, welke kavot van Hendel? Welke kafot van Hendel? Ja, dat, uh, dat weet Peter niet. Hij kijkt een beetje verward nu. Heb je hier wel wat aan dan? Ik denk het wel. Als ik kavot van Hendel weet, dan kan ik gaan zoeken in het repertoire van Hendel. Dus je bent toch wel een beetje blij? Ja, ik, Sprengel, ik weet, ik weet het, dat hij uit de uh, opera Otello komt. Geen paniek, of, uh, ze, is heel, ze is heel erg blij. Ja. Ze moet zelf ook nog wat doen, vind ik. Ja, He? klopt. Onderzoek ze. Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Dag. Ja, blijheid een soort gezem dus, maar dan voor klokkenspelliedjes. Robert Jan Boys sprak met onderzoekster Marieke Leveber en Peter van Kranenburg van het Meertens Instituut. De in melden zich heel veel mensen. Over het algemeen zijn het mensen die een uitkering ontvangen. En we zien in de laatste jaren een toenemende mate mensen met inkomen uit arbeid. En dit jaar is het zelfs zo dat er veel meer mensen met inkomen uit arbeid zich gemeld hebben dan mensen met een uitkering. En dat zei Joke de Kok. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverleners vorig jaar in een uitzending van Eén Vandaag. Werkenden raken steeds meer in de problemen. En dat geldt misschien wel het meest voor ZZP'ers. Volgens de bekende ondernemer Annemarie van Gaal neemt de armoede onder ZZP'ers in Hap tempo toe. En dat is ook de reden waarom ze bij me is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke aanwijzingen heeft u dat die armoede onder deze groep, dus onder de ZZP'ers, zo hard stijgt? Nou, ik merk het aan de aantallen mails die ik ontvang, de aantallen keren dat ik op straat word aangesproken, um, maar ook uh, als ik zelf een bezoek breng aan, um, aan, aan, aan een conferentie voor schuldhulpverlening of aan, een, uh, aan de voedselbank. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het gaat? Uh, nee, ik heb geen idee om hoeveel mensen het gaat. Want het is natuurlijk ook echt een soort van stille armoede. Hè? Want het zijn, uh, ik kom bijvoorbeeld bij de voedselbank, uh, kom ik mensen tegen. Dat zijn. Hij is ZZP'er, zij is ZZP'er. Uh, tot voor een jaar geleden hadden ze opdrachten voldoende. Nu zijn alle opdrachten stilgevallen. Uh, ze, ze komen niet in aanmerking voor een uitkering. Dus ze staan nergens geregistreerd... omdat ze bijvoorbeeld een gedeeltelijk afgeloste woning hebben. Maar ze lopen wel bij de voedselbank. Dus um, ze staan ook niet in een register voor een bijstandsuitkering of zo. Maar ze hebben... Het zijn ongelooflijk arme mensen op dit moment. Wij weten het niet, maar uh, ze zitten in ieder geval onder die grens. Ja, en de grens voor de Voedselbank, even om een idee te geven... dat is als je minder dan 180 euro per maand te besteden hebt... En het gaat dan om twee mensen zelf in dit voorbeeld. Precies, ja. Dus, dus het echt, is uh, echt triest. We kennen u natuurlijk van tv-programma's en, en ook boeken... waarin u advies geeft aan, aan mensen met uh, ja, financiële problemen... ook aan ondernemingen overigens. Nu zijn er natuurlijk wel meer mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen. Vanwaar ja. juist de ZZP'ers, die interesse daarvoor? Nou, ik merk dat uh, ZZP'ers, als je het hebt over uh, die nieuwe armen... Uh, dat, dat dat met name in de groep ZZP'ers uh, op dit moment valt. Je merkt ook wat Joke de Kok net zei... dat het ook heel erg um, men de werkenden zijn die nu in de problemen komen... door bijvoorbeeld een scheiding... Uh, of doordat ze um, um, ineens met een paar schulden opgezadeld worden... Um, do of, of door iets anders wat er gebeurt... Uh, ja, ik bedoel, bij wijze van spreken, als je ouders komen te overlijden en je erft een woning, dan heb je al een probleem op dit moment. Want je kunt, de woning is vaak onverkoopbaar, maar de kosten lopen door. Uh, ja, hoest het allemaal maar eens een keertje op. Want je hebt ook al voor de begrafenis moeten betalen. Het is echt wel een, een, um, op dit moment echt wel een wankele situatie voor heel veel mensen. Maar ik merk, eh, uh, dat met name heel veel, dat ik heel veel ZZP'ers tegenkom. Onder welke beroepen zie je uh, vooral de ZZP'ers? Het nou, zijn vooral mensen die uh, uh, ja, een eenmansbedrijf hebben... die, die uh, vaak het moeten, doen van, moeten hebben van opdrachten. Of met hun handen. bijvoorbeeld. Of, of... Precies, ja. Vormgevers, uh, consultants, uh, ja. Bij dat... hen is de nood ook het hoogst? Ja, daar merk je echt dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld... vroeger hadden ze de, de overheid als een van de grootste opdrachtgevers... en die is gewoon tegenwoordig bijna weggevallen. Doen zij... Iets fout, die ZZP'ers? Nou, wat ze fout doen, en waar ik ze dan ook in probeer te begeleiden... is dat je natuurlijk wel continu moet weten... of er nog vraag is naar jouw product of naar jouw dienst. En als jij bijvoorbeeld... Uh, kijk, op dit moment zitten mensen niet op de zoveelste verkooptrainer te wachten. Maar misschien moet je je trainingen gaan ombouwen. Misschien moet je een ander vakgebied gaan kiezen. Misschien moet je een andere branche gaan kiezen. Er zijn natuurlijk honderden dingen die je kunt, uh, kunt gaan doen. Misschien kun je aansluiting zoeken bij andere ZZP'ers... zodat je een ander product of een andere dienst op de markt met z'n tweeën kunt brengen. Um, dat soort dingen gewoon een alliantie voor me eigenlijk. Precies. Ja, daar zit echt wel een nieuwe kracht in. Maar zou dat dan, dan echt helpen in plaats van dat je er dan één hebt, twee? Denk, denk dan bijvoorbeeld een opdrachtgever, oh ja, dan, dan wil ik je wel hebben? Nou, dan, dan kun je vaak andere dingen aanbieden. Kijk, als je een ZZP'er bent en uh, uh, ik noem maar wat, ik weet, ik weet er heel weinig van, maar je kunt bijvoorbeeld uh, um, trapleuningen maken. Ja, uh, Ga samenwerken met iemand die trappen. Ik, ik zeg nu iets heel, heel erg banaals, maar met z'n twee kun je weer een product aanbieden wat misschien wel makkelijker de markt ligt. Maar er moet wel natuurlijk echt werk zijn, want waar de ZZP'ers last van hebben, hebben natuurlijk de mensen die hiervoor een vaste baan uh, hadden en ja. wellicht zijn ontslagen ook last ja. van, er, er is niks. Er is niks. En het, uh, soms is er wel wat, alleen ja, als je stil blijft staan, dan vind je het niet. Dus het is ook, uh, ze zijn natuurlijk ook gewend dat de ene opdracht volgde op de andere opdracht en dat alles mooi aansloot en dat ze gewoon hun eigen tijd konden plannen en dat was natuurlijk een luxe situatie, maar die situatie is er niet meer. Dus op dit moment moet je echt acquisitie gaan plegen. Maar als je heel goed bent in consultancy opdrachten, ben je nog niet goed in de verkoop. Dus soms is het, heeft het ook nut om met een groepje bij elkaar te gaan zitten en om één iemand te zoeken die die verkoopopdrachten of die de opdrachten binnen gaat halen. Omdat je daar gewoon zelf gewoon minder goed in bent. En wat kunt u nu specifiek voor ze doen? Nou, ehm... Um, ik probeer uh, wel bij als ik bij zo'n uitgiftepunt van de voedselbank sta. Probeer ik wel mensen op te vangen. Probeer ik ook te vragen wat hun probleem is. Probeer ik te helpen met uh, belastingtips. He, want als je bijvoorbeeld twee jaar lang heel goed hebt verdiend en nu een jaar heel slecht, dan kun je bijvoorbeeld een middeling aanvragen bij de belastingdienst. Dat betekent dat je inkomen, zeg maar, dat je op een gelijk niveau uh, wordt wordt beoordeeld. Maar dan moet je wel scheelt... zelf achteraan natuurlijk. Precies, maar dat scheelt vaak heel erg veel geld nog. Uh, en Heel veel ZZP'ers zijn ook daar niet mee bezig. Überhaupt mensen bij de die bij de voedselbank lopen... die zijn een soort van lam geslagen. Die, die ja, kunnen helemaal niets meer uh, opbrengen. Meer. Nee, precies. Terwijl er vaak nog wel genoeg te doen is... en genoeg uitwegen zijn... Ja, lastig. Ik bedoel, je moet er zelf voor in beweging en in actie komen, maar ze zijn er wel. Als mensen nu aan u vragen, uh, mevrouw van Gauw, kunt u mij uh, persoonlijk gaan helpen? Hè? Kom eens, kom eens echt bij mij langs. Is dat dan bijvoorbeeld ook een optie? Nou, de, ja, mijn dagen zitten ook nog steeds. <laughs> Alleen maar 24 uur. Ik wou dat ik een paar uur bij kon krijgen, maar dat mag niet. Maar ik, um, ik probeer wel mensen altijd met um, ja, twee of drie adressen of zo de deur uit te sturen. Dus ik probeer wel altijd dat dat ze. Um, Um, ja als ze helemaal niks kunnen... er zijn altijd mogelijkheden om geld te verdienen. Uh, ook als je bijvoorbeeld thuis moet blijven zitten. Um, want laatst sprak ik ook iemand... een vrouw, en die was vroeger altijd direct geweest... maar had vier kinderen. En uh, de jongste allemaal baby'tjes. Of peuters en baby's. En... Um, uh, toen zei ik ook van, ik waar, waarom werk jij niet? En toen zei ze van ja, ik moet zoveel verdienen om voor die vier kinderen de kinderopvang te kunnen bekostigen. En dan geef ik er toch drie of vier adressen van organisaties waar iemand met haar capaciteiten gewoon vanuit huis kan werken. Is dat ook vaak gewoon waar ze tegenaan lopen, onmogelijkheden, bijvoorbeeld uh, ja. van hoge hand opgelegd, dat ze denken, ja, dan ben ik aan het werk, maar alleen maar voor die kinderopvang? Ja, dat merk je nu wel veel. En dat kan ik me ook wel voorstellen, als je nu, nu bij de voedselbank loopt en uh, je hebt vier kinderen, uh, je bent altijd directiesecretaris geweest, ja, waar moet je heen? Wat, wat kan je doen? Ja, ik moet het antwoord ook even schuldig blijven. Nou, ja. ik heb wel een paar adressen van mensen. Want er zijn nu tegenwoordig steeds meer organisaties. die ook uh, bijvoorbeeld grote klachtenbehandelingen. gewoon uitbesteden aan mensen die gewoon thuis de dossiers bekijken. thuis de correspondentie voeren. Dat is natuurlijk hartstikke flexibel. Maar daar kun je je natuurlijk makkelijk voor aanmelden. Maak jezelf zichtbaar. Precies. Nu heeft u wel eens gezegd, um, uh, ja, de, de multinational van de toekomst zou wel eens een ZZP'er kunnen zijn. Ja. Met allemaal ZZP'ers onder zich. Blijft dat beeld nog steeds overeind? Ja, ik denk dat de ZZP'ers uh, niet gewend zijn om groot te denken. En dat vind ik zo jammer. Dat, uh, uh, als we tien jaar, tien jaar geleden over een multinational dachten... dan was het een grote hoofdkantoor met allemaal vestigingen... met duizenden mensen personeel. Hè, want je moest overal zichtbaar zijn en je moest slagkracht hebben. Maar al dat soort argumenten zijn nu weggevallen. Want je, met online en social media ben je al overal zichtbaar. En je hoeft niet meer duizenden mensen in dienst te hebben... om slagkracht te hebben. Je hoeft niet meer eigen fabrieken te hebben... om de beste producten te kunnen leveren. Weet je, liefst niet. Dus als je dat allemaal doortrekt, dan zou het best kunnen zijn... dat de multinational van de toekomst gewoon één enkele ZZP'er is. Met een heel team uh, die gewoon heel flexibel en heel gefocust... Uh, via een hele alliantienetwerk van allemaal ZZP'ers opdrachten uitvoert. Dat is een mooi toekomstbeeld. Ja, en, nu eerst en overleven. ik geloof erin. Zo is dat. Annemarie van Gaal over het lot van de ZZP'ers. Hartelijk dank voor dit dank gesprek. En nou ook uh, hier is inmiddels uh, Jurg van den Berg. Want we vertellen wat er geen lunch zit. Oh, op Moet ik vanavond allemaal nou, zelf gaan wacht, kijken, wat er op nee, tv is. Nee, nee, nee. Ik, ik, ge ik geef je een voetbal, natuurlijk. Voetbal. Oh, ja, voetbal Celtic, ja. Juventus, uh, Valencia, Paris Saint Germain. Allemaal weer de Champions League. Ja, kom weer op stoom. Ja, zeker, ik voor op, op morgen. Voeren. Mooie wedstrijd. Ja, ja. Um, wij gaan straks even bellen met Arjan Paans, dat is de adjunct hoofdredacteur van het AD. Uh, over zijn bezoek aan de Duitse boulevardkrant Bielt. Daar Was hij gisteren toevallig toen oh. de paus dus zijn aftreden nou, bekend maakte. Gewoon je met je neus in de boter zetten. Dus, en dat is de krant die ooit op de voorpagina had. Weer Paapst, hè. Uh, en dan om half twee standpunt stand.nl. Er moet een algeheel rookverbod in de horeca komen. We praten erover met Arno Rutte, Tweede Kamerlid van de VVD. Straks dus in standpunt NL met Jurgen van den Berg en daarvoor lunch ook op deze zender.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 De financiële staat van ons land, van Europa en de rest van de wereld. Vanmiddag van 4 tot half 5 klinkende munt in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.